Kijk, alles staat hier nog, gelijk Dirk het achtergelaten heeft. Ja, je begrijpt dat we alles grondig zullen moeten bekijken. En dat we misschien een aantal dingen zullen moeten meenemen. Hè? Ja, ja, tuurlijk, commissaris. Maar ik zou maar willen dat ik verstond waarom Dirk nu dood is. Hè. En dan al die beschuldiging van die drugs en al die rare dingen. Ik kan, ik kan dat maar niet geloven. Hè. Ja, uh, Guido, zie jij al maar eens of je die pc aan de praat kunt krijgen. Of is dat met een paswoord? Dat zou me verwonderen. Het is een oude power Mac. Ja, ik eh, moet nu wel een keer naar mijn mannen gaan zien, commissaris. Ja, doet u maar, mevrouw. Doet u maar. We roepen u wel als we iets willen weten. En nog eens sorry voor de overlasting. Nee, hij is bedankt, commissaris. Ja, ik heb hier al meteen een soort adressenlijst gevonden. Eens kijken of er bekende namen tussen zitten. Ja, Filip van Dorpen staat er al bij. Valérie, precies niet. Ja, en ik trek hier de eerste, de beste schuif open. En wat vind ik? Gay World Binnenlux. Ja, ja, en? Oh, jij kent dat blad. Oh, ja, ja. Dat is een van de bekendste Nederlandse contactblaadjes voor homo's. Je kijkt er soms ook nog willen zien. Oh, ja. En Frank vindt dat niet erg? Nee, Frank kijkt gewoon lekker mee. Ik choqueer je toch niet, hè? Nee, Gidoke. Jij choqueert mij lang niet meer. Tja, dat ziet er anders wel een knappe jongen uit. Kijk eens. Oh, jij valt voor leren Ja, dat had ik nooit van jou gedacht, Pieter. Ik zal je maar niet zeggen wat ik wel dacht, zeker? Nee, Guido, houd dat maar voor uzelf. Ja. Hoe dan ook, het wordt aan duidelijk... dat Dennis de Meijer misschien niet echt was wie hij voorgaf te zijn, hè? Ja, dat zijn moeder niet weet dat hij aan de drugs zat... dat kan ik nog wel begrijpen. Met moeite weliswaar, maar dat ze nooit geweten heeft dat hij homo was. Mijn moeder wist het van mij voordat ik het zelf... Had. Ah...